Staatssecretaris Wekers van Financiën zegt dat het vertrouwen van de burgers... in het belastingssysteem en de overheid op het spel staat. In het debat in de Kamer over de toeslagenfraude... zei hij dat hij er alles aan doet om fraudeurs... en oneigenlijk gebruik van toeslagen aan te pakken. De staatssecretaris zei dat hij liever eerder van de zaak had geweten... zodat hij eerder maatregelen had kunnen nemen. Wekers wil niet de discussie voeren over wat hij nou precies wel wist en wat niet. Hij wil liever een debat over hoe het belastinggeld van de burger goed kan worden besteed. Staatsrechtelijk is het niet relevant wat ik persoonlijk weet. Ik ben verantwoordelijk, zei Wekers. Een hongerstakende asielzoeker uit Rotterdam... moet op vrije voeten worden gesteld. Dat heeft de rechtbank bepaald. De man was een van de asielzoekers die in het ziekenhuis waren opgenomen. Hij wil dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst het besluit om hem uit te zetten herziet. Volgens de rechter is het aannemelijk dat dat gaat gebeuren en hij mag de procedure in vrijheid afwachten. De rechtbank zegt dat er geen verband is tussen de honger- en dorststaking en het besluit. Wel heeft de gezondheidssituatie van de man ervoor gezorgd dat zijn zaak sneller werd behandeld.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 Langs de lijnen, het Tram van Peperstraat. Bijzonder goeienavond, het gaat in deze uitzending veel over trainers. Een Nederlander gaat aan de slag in de Belgische eerste klasse. Stanley Menzo bij Lierse SK. Een andere trainer, een Italiaan, verliest juist zijn baan. Roberto Mancini. Hij is ontslagen bij Manchester City. Dat hing al een tijdje in de lucht, maar toch dacht Mancini zelf, nog maar een paar weken geleden, dat het niet zo vaart zou lopen. I think that all the people that talk about this are people that don't, don't understand Daarmee geeft hij meteen een brevet van onvermogen aan de leiding van Manchester City. Want het ontslag volgde snel daarna. Straks komen we erover te praten. En Benfica en Chelsea spelen morgen de finale van de Europa League in Amsterdam. Chelsea won vorig seizoen nog de Champions League. Voor Benfica is Europees succes langer geleden. En met deze 5-3 overwinning won Benfica voor de tweede achterin volgende maal de Europa Cup. De Portugese enthousiasten konden de spelers van Benfica na afloop wel hun shirt ontnemen, maar niet het aureool van de zegepraal. 1962, daarna kwam er geen Europese prijs meer bij. Straks komen we te praten over de pijn van Benfica. En we hebben een vreemde situatie in het basketbal. De aanstaande landskampioen zou zomaar failliet kunnen gaan. Aris Leerwarden begint morgen aan de finale van de playoffs tegen Leiden... maar verkeert in grote financiële nood. Als, je, als we in deze fase geen nieuwe hoofdsponsor kunnen vinden... Ja, dan vraag ik me ook af als het basketbal in Leeuwarden wel überhaupt een toekomst heeft. Gert Schuur was dat, manager van de basketballers uit Friesland. En we volgen natuurlijk de Giro d'Italia. Dat en nog veel meer tot 11 uur in Langste Lijn. En verder houden we ook op de hoogte vanuit Den Haag... waar het debat bezig is over de toekomst van staatssecretaris Wekers van Financiën. En natuurlijk volgen we met een schuin oog de halve finale van het Songfestival. Gaat Anouk door naar de finale? Maar eerst Stanley Menzo. Hij is vandaag gepresenteerd als nieuwe trainer van het Belgische Lierse SK. Hij gaat de komende twee seizoenen aan de slag bij de club uit Lier. En Menzo is geen onbekende daar, want hij was er al als keeper. Van 1996 tot 1999. Hij speelde toen 73 wedstrijden voor de club en werd er Belgisch kampioen. Ja, en België, eh, Lierse, stond toen onder leiding van een andere bekende voor ons, Erik Geerts. In de perskamer daar in Lierse hangt nog altijd een foto van de oud-doelman. Zijn terugkeer leek dus voorbestemd.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 Wat we net zeiden, van, waarschijnlijk was het moment nog niet daar. En uh, op dit moment was het de enige club die concreet belangstelling had... in, uh, in het trainer Stanley Menso. Geen clubs uit Nederland? Geen club, clubs uit Nederland, nee. Je bent nu uh, weer hoofdtrainer, maar dan op het allerhoogste niveau. Natuurlijk ben je blij, maar ben je ook opgelucht? Ja, zeker opgelucht. Omdat je hier al een tijdje tegenaan hikt... en uh, het net niet uh, zo ver komt... Of, um, of, of er gebeurt niks. En, ja, het moment moest een keer komen. En, en als het daar dan is, dan, uh, dan valt iets van je schouders af. Ja. En hoe hevig, hoe groot was die ambitie dan bij jou? Is die ambitie voor jou om het dan nu op het allerhoogste niveau te laten zien? Ja, die ambitie is heel groot. Het, uh, het, bij iemand die graag uh, stappen maakt in zijn leven, in zijn ontwikkeling. En dus ook zoals trainer wilde ik graag stappen maken... En... Je moet alleen soms een kans krijgen om een stap te maken. En tot die tijd moet je gewoon uh, je werk zo goed mogelijk doen. Uh, alle ervaring die je kan meepikken, moet je meepikken. En dat heb ik eigenlijk gedaan de afgelopen jaren. Tussen 2005 en 2010 uh, uh, was je hoofdtrainer bij drie eerste divisieclubs. Ja. Er werd jou alle lof toegezwaaid. Maar er kwamen toen, uh, ondanks dat succes, geen uh, eredivisieclubs ja. op je af. Heb je nu ook het idee van, ja, ik heb geen kans gekregen in Nederland... Uh, ja, kans. Weet je, clubs maken, in de Eredivisie? Ja, clubs maken keuzes. En, en uh, ja, als de keuze niet op mij valt... er zijn zoveel trainers die, die beschikbaar zijn in Nederland. Uh, als de keuze dan niet op jou valt... dan, uh, ja, dan moet je gewoon in de wachtkamer... En, en wachten tot jij aan de beurt bent. Uh, er zijn ook trainers die op dit moment uh, rondlopen... en die denken van ja, waarom word ik? Of waarom krijg ik geen kans? Nou ja, uh, zo heb ik. Ook rondgelopen en ik ben gewoon nu blij dat ik, uh, dat ik die kans heb gekregen. Ja. Je verlaat Vitesse. Na verwachting uh, gaat het daar de komende jaren sportief en financieel goed. Wil je dan geen onderdeel uit blijven maken van dat mogelijke succes? Nou, ik heb uh, onderdeel, uh, ik ben onderdeel geweest van het, uh, van het succes. Maar uh, je weet dat je op een gegeven moment. Uh,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 Nu zijn hier al uh, drie Nederlandse trainers actief. Uh, er is, uh, gisteren is er een enquête gehouden onder ja. de Belgische coaches. Ja, zij staan niet echt te wachten op de buitenlandse trainers. Ze hebben zoiets van, ja, onze eigen Belgische trainers moeten hier ook een kans krijgen. Ja. En dan presenteren ze jou hier. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, ik was het vanmorgen ook. En, uh, ja, ik kan het begrijpen als, als Belgische trainer dat je, dat je continu maar uh, buitenlandse trainers binnen zit komen. Ik kan het heel goed begrijpen. En daarom vind ik het ook verstandig dat ze daarbij zeggen van... die buitenlandse trainers moeten wel iets extra's meebrengen. En dan, dan is het zaak aan die buitenlandse die trainers dan om dat extra's mee te brengen... waardoor je tegen die Belgische trainers kan zeggen van ja, om die reden ben ik hier. En dat is aan mij nu, om het te laten zien. En je hebt lang uitgekeken naar dit moment, hè? Ja, ik, uh, ik ging hier volgens mij in nee eten ging ik weg in, in, 2001 of 2002 werd mijn naam hier al genoemd als eventueel trainer. Uh, maar ja, de tijd was nog niet daar. Stel je nieuwe zo, nieuw trainer dus van Lierse SK in gesprek met verslaggever Vlado Gujanovski. Een mooie etappe vandaag in de Giro d'Italia. Straks alles daarover.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 Ashley Monroe De Colombiaanse wielrenner Rigoberto Oran heeft vandaag de tiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Het was een rit met aankomst bergop. Urán kwam solo aan en hij rijdt voor Team Sky de ploeg van Bradley Wiggins. Sebastian Theerman heeft voor onze etappe vandaag gevolgd. Sebastian, goedenavond. Goedenavond, Tom. Sebastian, de eerste etappe met de aankomst bergop... was er direct vuurwerk van de klassementsrenners? Ja, en dat uh, gebeurde uh, al op de eerste klim van de dag. zeg maar De voorlaatste klim, er waren er, waren er twee. Uh, op de Passo Cazon, die lanzaat ging naar meer dan 1500 meter. Dat was dus de eerste klim. Daar uh, begon het al een beetje... doordat Bradley Wiggins zijn ploeggenoten naar voren stuurde. De Skyploeg ging daar rijden. Wiggins staat vierde uh, in het algemeen klassement voor de, voor de etappe. Stond natuurlijk de afgelopen dagen een beetje onder druk... want uh, was slecht gegaan... De afdalingen daalde als een, als een vrouw, zei hij zelf. Nou ja, of dat uh, uh, compliment is, dat moet je ook nog maar bezien. Maar in ieder geval, Wiggins stond onder druk... zat niet lekker in de afgelopen dagen in de Giro en uh, hij ging dus rijden. En op de laatste klim van de dag, de Alto Piano del Montasio ook na meer dan 1500 meter, uh, daar barstte uiteindelijk het geweld helemaal los. Maar bleek Wiggins een verliezer... En bleek zijn ploeggenoot Oeran een winnaar, want die gaat met, uh, met de ritzegen aan de haal. En Wiggins verliest gewoon tijd, uh, ook op het roze van Nibali... want uh, Nibali hield eigenlijk vrij makkelijk stand en behoudt ook uh, de roze dus. Ja, het was toch wel, een, wel weer een bijzondere dag in de Giro. En gemengde gevoelens voor Team Sky. Zeer gemengde gevoelens, want uh, niet alleen wint Oeran... en verliest uh, Wiggins voor wat betreft uh, uh, deze rit... maar Oeran gaat ook over Wiggins heen in het algemeen klassement. Want Nibali leidt daarin nog steeds. Evans staat nu tweede op 41 seconden. Nibali was namelijk zo slim om een paar seconden links en rechts mee te pakken. En Oeran staat nu derde, één seconde voor Wiggins... Uh, die dus op de vierde plaats staat. Dus ja, daar heeft men uh, bij Team Sky nu wel even wat op te lossen. En die Uran die we nog kennen van de spelen van afgelopen jaar, ja. uh, is, dat, is dat een blijvertje? Is, is dat iemand die misschien ook nog de hele Giro mee kan? Nou, het is een hele goede klimmer en uh, er wordt eigenlijk alleen nog maar geklommen tot uh, vanaf nu in, uh, in de Giro. Er zit nog wel een tijdrit in, maar dat is een klimtijdrit. Dus het, het zwaarste werk, het onderscheidende werk, dat is allemaal klimwerk en dat kan Oeran heel erg goed en in ieder geval vandaag uh, beter dan Wiggins. Dus wat dat betreft uh, gaan we wel weer een klein beetje terugdenken... aan vorig jaar, aan de Tour. Toen uh, Wiggins natuurlijk in de Tour hetzelfde had met Christopher Froome. En misschien wel de komende Tour. En misschien wel de komende Tour. Want daar zit misschien ook nog wel een probleem eraan te komen voor Sky. Want wat nou als Wiggins straks zegt... Uh, uh, dit lukt niet meer, het klassement is omzeep. Ik ga mij richten op de Tour. Hebben ze daar weer een probleem? En hebben ze Froome dus, al aangewezen? Precies. En dat hebben ze de afgelopen week nog een keer bevestigd. Dus uh, laten we het kort en bondig samenvatten... dat de people manager bij uh, Team Sky denk ik, nog wel wat te doen krijgt de komende tijd. Dan team Blanco. Daar richten wij ons als Nederlanders vooral op. Robert Geesink stond derde in het klassement, moest bijblijven. Missie hè? Ja, missie mislukt. Al verliest hij ook weer niet zo heel erg veel. Althans, op die derde plek waar Oeran terecht is gekomen. Want Oeran, Wiggins op plaats 4, Geesink op plaats 5... staan dicht bij elkaar. Geesink staat uh, nu nog maar 8 uh, seconden... Of staat nu acht seconden Achter die derde plek. Maar je zag toch dat op het moment dat het hele explosieve terrein eraan kwam. een stuk van 20%. net na die uh, tussensprint waar Nibali uh, wat seconden had meegepakt. Dus ze vlogen echt daar uh, uh, erop. Ze demereerden als het ware echt dat, dat stuk op. Daar moest Geesink uh, lossen. Daar had hij het toch net even, even te lastig. En. Ja, dat is natuurlijk wel erg jammer, al is het klassement absoluut nog niet om zeep hoor. Moet je veel waarde aan hechten of uh, zou het een voorbode kunnen zijn? Nou ja, je ziet toch weer dat op het moment dat er dat, dat echt dat hele explosieve erbij komt. en dat is in het verleden al wel vaker gebleven. dat hij dan toch net tekort komt, dat hij dan net niet mee kan. Uh, maar goed, wellicht er pakt hij zich morgen bijvoorbeeld een aankomst van tweede categorie bergop. Misschien dat dat uh, net iets meer op zijn lijf is geschreven. Dus uh, uh, wat betreft het podium, die derde plek is absoluut nog niet omzeep. Plaats 2 en 1 zijn wel uh, behoorlijk ver weg uh, na vandaag. Ja, want Nibali houdt stand. Ja. Uh, had hij het zwaar vandaag? Nou, uiteindelijk eigenlijk niet zo. Weinig nee. aanvallen. Hij, hij had het eigenlijk het zwaarste met zijn fiets. Hij had drie keer problemen met zijn fiets. Uh, uh, met kettingen die oversloegen. Uh, derailleurs die niet helemaal optimaal werkten. Dus ik denk dat er wel een mechanicien is die daar uh, vanavond een beetje op zijn donder krijgt. Of die in ieder geval nog wat extra controlewerk moet, uh, moet uitrichten. En over controle gesproken, is zijn ploeg sterk genoeg? Ja, ja die waren vandaag uh, behoorlijk sterk. Nou, werden dus eigenlijk opvallend genoeg afgelost door Sky. Uh, uh, al op de voorlaatste klim. Maar die ploeg is wel aardig goed onder controle. Nibali maakte een, een goede indruk. Hij was attent bij die tussensprint. Attent ook bij de eindsprint, wist dat aan acht bonificatieseconden lagen. Die pakt hij ook nog eens extra mee. Dus uh, Nibali en Evans zijn nu echt de grote favorieten. Evans staat tweede op 41 seconden. Maar voorlopig is Nibali... Uh, ja. Hij, hij staat op één met het roze, maar hij is ook echt met stip op één binnengekomen als topfavoriet. Want bijvoorbeeld Hesjedal, die kun je helemaal doorstrepen. Die verliest vandaag uh, meer dan 20 minuten. Mocht wel, ik al bijna drie keer terug. Maar nu, de, nu definitief. Ja. Ja, um, ja, de dag van morgen. je zei het al, met weer een aankomst berg op. We gaan ons uh, verheugen erop. Ja, ja, het is tweede categorie, Net iets minder zwaar, dus lijkt het als, uh, als vandaag. Maar uh, ja, wel weer een mooie bergetappe. Sebastian Tieman, dankjewel. je Tot 11 uur, LOS langs de Leg. Sportnieuws. In Engeland werd het al een tijdje verwacht. Zeker na het verliezen van de FA Cup zaterdag van Wigan Athletic. Maar gisteravond laat werd het nieuws dan toch bekend. Roberto Mancini is niet langer trainer van Manchester City. En vandaag toonde David Platt zijn assistent zich solidair met Mancini. Het ontslag van Machine komt niet echt als een verrassing. We gaan erover doorpraten met Arjen van der Horst in Londen. Ja, is dat zo? Of, of hadden ze zoiets van nou een, een week later... had het natuurlijk ook gekund, want ze spelen vanavond nog. Nee, dit zat er wel aan te komen, hoor. En dat had niet alleen met het verlies van de FA Cup finale te maken. Eén dag voor die finale verschenen er al berichten... dat Manchester City een deal had gesloten of een deal in de maak had met Pellegrini, de coach van het Spaanse Malaga. Ja, en wat meteen opviel, Manchester City deed er helemaal niets aan... om die geruchten te ontkrachten, ja, wat toch op zijn minst merkwaardig was. Zeker zo vlak voor een belangrijke wedstrijd... dan wil je dat, de, dat het team geconcentreerd is. Maar ja, toen trok iedereen al in Manchester de conclusie... exit Mancini. En moeten we medelijden hebben met Mancini? Nee, als je ziet uh, uh, zijn gigantische afkoopsom uh, vele miljoenen. Wat dat betreft hoeven we niet echt zorgen te maken over de Italiaan. Maar China had zelf ook dat lat heel hoog gelegd. Hè? Succes in de Champions League had hij beloofd. Nou, zoals je weet, dat avontuur was snel voorbij. Ajax ging zelfs uh, de ploeg uit uh, Manchester voorbij in die groepsfase. Uh, een ander doel, de titel prolongeren. Nou, ook dat is niet gelukt. Die gaat naar de grote rivaal United. De FA Cup winnen, nou, daar weten we alles van het afgelopen weekend. Dat was echt een debakel. En het enige doel dat nu bereikt is, is het behalen van de Champions League volgend seizoen. Dat was ook wel het minste. Maar ja, daarvan zeggen dus de Olisheiks uit Abu Dhabi niet genoeg en dus ontslag. Hoe kijken we nu terug op die periode onder Manchini? Hij heeft die Manchester een beetje op de kaart gezet? Ja, dat, dat kun je wel zeker zeggen. Hè? Want tot, tot zijn komst was Manchester City uh, altijd het kleine broertje van United... die nooit of zelden een prijs haalde. Nou, vorig jaar, na die bloedstollende finale op de slotdag van de Premier League... wonnen ze dan voor het eerst in 44 jaar de landstitel. Een jaar daarvoor hadden ze ook al de FA Cup gewonnen. Ja, en de fans die zijn dan ook niet echt eens... Met het vertrek van Mancini. Mancini die bleef ook afgelopen weekend zijn naam luid schanderen. Ook, ook al wisten zij, uh, ook al zagen zij de buien natuurlijk halen, hangen. Um, ja, de fans zijn bang dat Manchester City een soort Chelsea gaat worden. Hè. Een club die eigendom is van een rijke miljardair, net zoals bij City. Een club ook met een draaideurbeleid. Daar moet ik wel één ding bij zeggen. Er is wel een duidelijk verschil met Chelsea. Want toen Di Matteo eerder dit seizoen bij Chelsea werd ontslagen ook alweer na enkele maanden, genoot hij nog wel alle steun van de spelers. En dat kon Mancini al lang niet meer zeggen. Dat was vorig seizoen al mis. Hij uit ook vaak openlijk kritiek op zijn spelers. had veel vijanden in de kleedkamer. Ja, en die situatie was gewoonweg niet langer houdbaar. Ja, en dan de opvolging. Jij noemde de naam al van Pellegrini. Zijn er andere namen die ook uh, vallen? Nee, Pellegrini is de enige naam die valt sinds vorige week helemaal. Hè. De coach van Malaga kwam dit jaar erg ver in de Champions League... met zijn kleine Spaanse club. Ja, vorige week uh, zei ik dus al dat, dat er berichten waren... dat er een deal in de maak was. Pellegrini zelf, ja, die ontkent in alle tonaren. Hij zegt dat hij uh, wel gevleid is door de aandacht. Maar uh, hij zegt dat hij ook met Malaga heeft afgesproken... om niet met andere clubs te praten. Nou, we weten wat uh, dat soort woorden waard zijn in het voetbal. Zeker als we ook nog eens denken aan Alex ver Ferguson want die zei twee weken geleden nog uit te kijken... naar het volgende seizoen als coach van Manchester United. Maar ja, hier gaan ze ervan uit dat Pellegrini een done deal is. Ja, Malaga volgend seizoen geen Europees voetbal. Grote financiële problemen, dus dat zal waarschijnlijk wel rondkomen. En, en Machini zelf, is, is, wat gaat hij doen? Ja, met zo'n Palmares hoef je natuurlijk niet uh, lang te wachten op een aanbod. Uh, zijn naam wordt al in verband gebracht met AS Monaco... Uh, die dit jaar gepromoveerd is naar de hoogste Franse divisie. Heeft ook grote ambities, wil weer meedoen... Aan de Europese top. Maar er zijn ook andere clubs. Napoli en Paris Saint-Germain. Die hebben kennelijk ook belangstelling voor Mancini. Tot slot. Ze spelen op dit moment ook. Hè? In, in, de, in de Premier League Manchester City. Ja dat is een van de ene laatste wedstrijd die ze spelen. Ik geloof dat ze 1-0 voorstaan. Het maakt ja. weinig uit voor, uh, voor, de, voor de titelstrijd. Manchester United kunnen ze al niet meer inhalen. Die tweede plaats in de, in de, op de ranglijst. Die is ook veilig. En ja ze kunnen dus... Rustig dit seizoen uitvoetballen uh, in afwachting van de nieuwe coach. En zit er wel iemand op de bank of uh, regelen de spelers het onderling wel even? Ik geloof dat een assistent-trainer uh, op ja, de bank ja. zit vandaag. Ja. Oké, okay, dankjewel, Arjen van der Horst vanuit Engeland. Was an age, the age, bad times were coiled up around you like a diamond cave.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 So many times It's nothing more than chalk wiped off a darkened wall Speeding through those crystal nights Clearly punctuated by some bloody falls. What used to seem so magical Now seems so trite So one more time, let's go Take me out of myself, Jamie Cullum van de Radio 1 CD. Benfica probeert morgenavond een Europacup toe te voegen aan de prijzenkast. De Portugese club neemt het in Amsterdam in de Arena op tegen Chelsea. Het laatste grote internationale succes van Benfica dateert uit 1962. Toen won de Portugese club van het grote Real Madrid. Ook in Amsterdam, toen in het Olympisch Stadion. Benfica kwam met 3-2 achter, maar won uiteindelijk met 5-3. Real Madrid werd op eigen half teruggedrongen. En het publiek zag hoe de Spaanse club nu en dan zijn toevlucht nam tot harde tackles. Eén daarvan kwam de Spanjaarden op een strafschop te staan. Ondanks protesten wees scheidsrechter Leo Horn onverbiddelijk naar de stip. En Eusebio voltrok het vonnis. Benfica had de achterstand omgezet in een voorsprong en was bereid voor het behoud daarvan tot het uiterste te vechten. Real Madrid verzette zich vergeefs. Uit een vrije schop scheurde Eusebio zelf nog een heel mooi vijfde doelpunt.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 Het was toen dus 1962, ook toevallig in Amsterdam, een van de twee finales die Benfica won. Want hoe goed de club ook was in het verleden, van de acht Europese finales, speelde eh, won Benfica er uiteindelijk maar twee. Het leed van Benfica, falen op het beslissende moment, is vaak gebeurd. We gaan er eens even over doorpraten met José da Silva. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dat, dat falen, dat geldt niet alleen in Europa, maar sinds kort ook in eigen land, hè? Ja, Benfica doet het uh, de laatste twintig jaar niet echt goed. Ook in Portugal, daar is Porto, FC Porto, uh, zeg maar... de grote club geworden in plaats van Benfica. En dat heb je kunnen zien afgelopen zaterdag... Um, toen het, de een-na-laatste wedstrijd van de competitie van dit jaar speelde in Porto. Dus het was Porto-Benfica. En eigenlijk moest Benfica of gelijk spelen of uh, de wedstrijd winnen. wedstrijd winnen in Porto is heel moeilijk voor Benfica, voor iedere club. Maar um, ja, ze hebben lange tijd 1-1 gestaan, dus gelijk gespeeld... In de 92 ste minuut haalt me toch uh, uh, een speler van Porto toch uit met een schot. En dat ging erin. Dus uh, Porto heeft met 2-1 gewonnen van Benfica. Waardoor de kans dat Benfica dit jaar het uh, landskampioenstitel behaalt... Uh, uh, ja, bijna verkeken is. Uh, ik, ik heb de trainer van Benfica gezien, uh, Jesus. Die ging op zijn knieën op dat moment. En pijn in zijn gezicht. Uh, maar ja, het is niet anders. Het is voetbal. Ja, zou het meespelen voor de finale van uh, morgen? Ja, dat zou eventueel kunnen uh, dat je zo'n knaal krijgt als, als trainer... maar met name het elftal, dat je, dat je nog een beetje tudeluurs tullu, bent... en dat je dan ja, er het, het, het niet, niet echt veel van bakt uh, morgen in Amsterdam. Uh, nou, Jesus heeft vandaag gezegd in een persconferentie... dat uh, de, het hele elftal eroverheen is. Dat, uh, dat ze morgen een fantastische wedstrijd gaan spelen... dat de motivatie erin zit. Ja, je moet bedenken, het is de finale van de Europa uh, Dat is natuurlijk een enorme motivatie voor zo'n club... In ieder geval, 30% van de Portugese bevolking volgens de laatste de statistieken staat achter de club, of is fan van de club, of is lid van Benfica. Uh, het is dé grote volksclub van Portugal, waar iedereen uh, met ja, waar iedereen het hart van klopt, zeg maar. En uh, nou ja, als, uh, als dat zo is dat uh, de, het hele land achter zo'n club staat, als achter Benfica staat, dat uh, ja, dan moet het een beetje wel gaan lukken morgen. Dan is de kans dat Benfica het gaat halen, uh, alleen om die reden, vrij groot. Ja, maar dat is natuurlijk. Natuurlijk niet voldoende. De, de, de, de ploeg moet natuurlijk wel op het veld uh, laten zien dat ze het kunnen. Ja, en ja, die finale leeft dus wel degelijk in Portugal. Nou, nou en of. De laatste dagen worden we hier helemaal kapot gegooid met, met uh, de verhalen over Benfica. Hoe groot de club het dan niet is geweest in het verleden. En wat uh, het belang van de club van Portugal uh, Er wordt zelfs gezegd hier als Benfica wint, dan gaat het bruto nationaal product ja, als een komeet omhoog. Zo belangrijk is het voor de economie van dit land. Dus het leeft enorm hier. Het wordt een grote volksfeest hier in, in, in Portugal als Benfica wint morgen. Het is zo'n al een beetje een volksfeest. En het worden, uh, er worden enorm veel mensen verwacht. Uh, op uh, openbare plekken waar grote uh, televisieschermen worden geplaatst. Uh, vrienden die, uh, die regelen etentjes. Nou, ik weet niet wat, ik ga ook zelf naar zoiets morgen. Uh, nou ja, laten we hopen dat, uh, dat het allemaal goed gaat. Ja, En, en, en dat leed, hè, waar ik het net even over had. Acht finales, maar twee gewonnen, 1961 en 1962. Speelt dat nog mee bij Benfica? Ja, daar wordt heel veel over gesproken. Ik zag vandaag uh, een, een, een, een oude trainer van Benfica, Tony, ook een grote speler van Benfica in het verleden, daarover praten in uh, met. Het vertrokken gezicht begon hij erover te praten over dat verleden. Hè. Wij willen, zei die letterlijk, wij willen dat Benfica ben weer in Europa komt. En dat ze wel weer weten wie Benfica is, de grote club uit Europa, uit het verleden. Dat moet vandaag of nee, morgen, als we daar in Amsterdam staan, dan moeten we dat weer duidelijk maken. En we moeten die wedstrijd om die reden winnen. Want we hebben acht keer in finales gespeeld, Europa, uh, Europa, Europees voetbal. En, en slechts twee gewonnen. En lang geleden, uh, 51 50 jaar geleden was de laatste, in 62 dus, uh, tegen Real Madrid. En de laatste was 23 jaar geleden tegen AC Milan, uh, ja, van Marco van Basten en van Frank uh, Rijkaard. Nota bene heeft Rijkaard uh, toen het winne, winnende looppunt voor de AC Milan gemaakt, waardoor Benfica uh, uh, ja, die, die, uh, uh, die finale verloor. Uh, ja, heel pijnlijk, en dat wordt ons elk, uh, telkens ons, uh, hier weer aan herinnerd, zeker door die oude rotten van Benfica en door de, de, de, ja, de gekken van de voetbal hier in Portugal. Dat zijn er behoorlijk veel. Maar een van die oude rotten, eh, de grote clublegende, de levende mascotte Eusebio. Hij is erbij hè, in Amsterdam. Met krukken in al. Hè. Ja. Heb je ja, ja, ja. Uh, hij kwam met Kruk uit, uh, uit uh, de bus uh, naar buiten lopen. Hij is er altijd bij. Het is, uh, het is de mascotte van Benfica, de grote voetbalman van Portugal en de, de Johan Cruijff van Portugal. Nou, moeilijk om zulke vergelijkingen te maken natuurlijk, maar hij is de grote voetballer van Portugal. De Zwarte Panter wordt hij genoemd. Uh, hij was ook beslissend in die wedstrijd, zoals we hebben de, de, de, zojuist hebben kunnen horen, de, de, tegen Real Madrid. Uh, hij is er altijd bij en hij is heel religieus. Hij heeft bijvoorbeeld nu geroepen als schot het wil, vindt Benfica. Nou ja, uh, <laughs> maar even afwachten of God dat wil. Of... Maar het is, het is, ja, het is uh, een en al zijn hart klopt voor de club. Uh, en, en het is de grote voetballer van Portugal. Hij is erbij. De Portugezen. zien hem daar met Benfica en Amsterdam. En ze geloven dat uh, als Eusebem erbij is, dan moet het wel goed gaan met de club. Nou, laten we het hopen. Ja, precies. Maar al die hoop even bij elkaar opgeteld. Nu even uh, in, in, in precieze cijfers. De kansen. Wat, wat, uh, Benfica, kunnen ze het gaan redden tegen Chelsea? Moeilijk. Het is heel moeilijk om dat te zeggen. Het is een finale. En finale zijn, heb je nooit favorieten. Echt nooit favorieten. Je hebt de meest gekke dingen gezien. Je had nooit gedacht dat bijvoorbeeld Chelsea vorig jaar de Champions League zou winnen hè. Barcelona eruit zou keeperen. Nou, Benfica die um, speelt heel erg goed. Heeft een hele mooie kampioenschap gemaakt uh, ja, tot afgelopen zaterdag toen het misging met uh, Porto. Een wel een hele belangrijke beslissende wedstrijd. Ze spelen technisch uh, heel erg goed. Ze zijn technisch heel sterk. Uh, ze hebben Salvio, ze hebben Cardoso, ze hebben Lin maar ze hebben uh, Matic. Ze hebben echt hele goede spelers. En de grote Ola John, hè? En, de, ja, en Ola John natuurlijk, technisch hele begaafde speler. Daarom speelt hij ook regelmatig in het Nederlandse elftal. Een beetje langzaam af van toe, maar dat heeft een beetje ook te maken met het feit dat de, de, niet alleen Ola John... maar ook de hele, het hele team van Mifika een beetje vermoeiende indruk maakt. Heb ik, vind ik toch wel, terwijl Chelsea toch iets meer fris oogt. Ik heb de laatste wedstrijd, wedstrijd ook van Chelsea gezien, die oog die, die iets frisser. Dus daar zou het misschien even kunnen liggen. Mifika net iets sterker vind ik technisch dan Chelsea... Maar Chelsea net iets frisser dan Benfica. En het komt allemaal op de details. Op een verloren bal in het middenveld. Een snelle aanval. En, en, de, en hij gaat erin. En voor je het weet uh, ja, dan moet je er weer overheen. En twee doelpunten maken. hoeveel je weer voorkomen te ja. staan. Het is, het is, het is, het is uh, moeilijk te zeggen. Dat is het mooie van voetbal. José da Silva vanuit Portugal. dankjewel. En die finale morgen tussen Benfica en Chelsea is natuurlijk live te beluisteren op Radio 1. De uitzending begint dan om half negen. En nu gaan we naar Den Haag, waar uh, de, wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer... al de hele avond over de toekomst van staatssecretaris Wekers van Financiën. Hij zou de Kamer namelijk niet goed hebben geïnformeerd... over de fraude met toeslagen door Bulgaren. In Den Haag is Peter Blok. Peter, wat is de stand van zaken op dit moment? Nou, staatssecretaris Wekers, die vecht hier voor zijn uh, politieke leven. Uh, hij probeert op alle mogelijke manieren het vertrouwen terug te winnen... van de Tweede Kamer. Dat is hij kwijt na de fraude met toeslagen, met huur- en zorgtoeslagen door de Bulgaren, want Wekers wist als enige van niks. Heel veel andere instanties wist het wel, hij wist het niet. Nou, desondanks zijn toch twee hoofdverdachten uh, gepakt. En Wekers vindt dat hij gewoon kan aanblijven... want hij neemt fraude serieus en gaat hij ook keihard aanpakken. Gevraagd is of ik de juiste man op de juiste plek ben. En uh, zal blijken zometeen dat ik vind dat ik de afgelopen twee jaar... De, uh, het thema uh, fraudebestrijding, fraudebestendigheid... Uh, de agenda heb gezet, de fiscale agenda heb gezet... daar behoorlijk wat maatregelen over heb getroffen... dat ik enorm gemotiveerd ben om niet alleen die agenda uh, uit te voeren... maar dat ik voortdurend op zoek ben naar uh, nieuwe fenomenen... en uh, die ook van een beleidsreactie wil voorzien... en dat ik uh, wat dat betreft uh, buitengewoon graag... met de professionele belastingdienst... Uh, verder deze uh, klus klaar. Ja, hij wil uh, dus vrolijk verder. De oppositie is zover nog niet. Die zijn zeer kritisch over het optreden van uh, Wekens... en wat hij allemaal wel en niet wist... en wat hij heeft gedaan om fraude aan te pakken. willen er een tandje bij. En uh, ja, dat gaat allemaal nog wel heel lang duren hier. Dan wens ik je veel sterkte daar. Peter Blok vanuit <laughs> ja, Den Haag. Bedankt. Gaan wij weer terug even naar het voetbal. In het huidige Nederlandse voetbal wordt ruim baan gemaakt voor talenten. Beloftes uit de eigen opleiding krijgen op vroege leeftijd... al de kans om te schitteren in de grote stadions. Gisteren werd Marco van Ginkel benoemd tot Eredivisie Talent van het jaar. Maar de grootste doorbraak dit jaar, dit jaar was misschien toch wel die van ASC... Victor Fischer op 18 jarige leeftijd goed uit tot vaste waarde bij de landskampioen. Fischer is weg, Fischer, Fischer er langs. Fischer scoort. Het is 1-0 voor Ajax. Victor Fischer, 18 jaar, linksbuiten bij Ajax. En dan kan er geschoten worden en is er het doelpunt. Het doelpunt van Victor Fischer. Nou, oh, het is een hele mooie seizoen geweest. Uh, uh, ik heb het zelf als speler uh, goed gedaan uh, in, in, in, een, in een paar wedstrijden, of, of een beetje meer, ook, uh, ook wat minder wedstrijden gespeeld. Maar overal, als je, als je over alle 23 wedstrijden wat ik gespeeld heb uh, kijkt, dan, dan, dan ben ik eigenlijk heel erg tevreden En uh, met het team ook, dus, uh, is het is een mooie seizoen geweest. Had je vooraf dit seizoen gedacht dat het misschien zo zou kunnen lopen? Um, ja, dat had ik misschien wel. Uh, ik, ik, nou, dat we kampioen, uh, of, of dat ik, niet dat Ajax, maar dat ik uh, kampioen zou, uh, zou gaan worden, uh, had ik misschien niet verwacht. Of in ieder geval niet dat ik uh, zoveel uh, mee mocht doen uh, en, en, en zoveel had, uh, had moeten spelen. Uh, of uh, mogen spelen dat is gewoon geweldig uh, ik had me wel uh, ik had me wel kunnen voorstellen dat ik dat ik dat ik in een paar wedstrijden de eerste uh, mocht spelen en en en hopelijk ook dat ik dat ik dat ik mee kon maar, maar het, is, het is beter het is beter te gaan dan ik dat ik, dan ik ik had verwacht ja vooral over jezelf dat je zo nu en dan de beste man op het veld was in de arena ja in, in een paar of, of misschien in, in een wedstrijd of twee wel dat is, uh, dat is niet te geloven dat, uh, dat, dat, dat, dat het wel kon uh, maar uh, ik, ik moet ook uh, zeggen eerlijk dat ik, dat ik heel veel in mezelf geloof. Ik, ik, ik, ik weet wat ik kan. Ik vind mezelf uh, een speler met, met heel veel kwaliteiten. Dus uh, als, je, als je een goede dag hebt, dan, uh, dan kan je zomaar uh, de beste speler op het veld zijn. Uh, maar hier is ook uh, sommige dagen de tegenovergestelde geweest... Waar ik, waar ik helemaal niet in mijn spel goed heb gezeten. Uh, uh, uh, en, en eigenlijk uh, mindere wedstrijden heb gespeeld. En, en, en een van de slechten op het veld uh, is geweest. Dus uh, ik moet nog leren... ...om wat eh, meer stabiel te worden. Ja, want dat is toch ook wel een kenmerk van de talenten die erop breken in Nederland. Dat ze af en toe echt het beste van het veld zijn, maar soms ook onzichtbaar zijn. Hoe komt dat? Ja, dat hoort bij de leeftijd. Soms eh, zit je heel goed in je spel, dan heb je een goede voorbereiding gehad... ...dan, dan, dan weet je precies wat je moet. Dan heb je in, de, in jouw hoofd weet je precies hoe het vandaag gespeeld moet worden. En soms heb je een wedstrijd waar je niet weet wat je wilt. Eh, je bent er misschien helemaal niet klaar voor, want je hebt... Allemaal andere dingen in je hoofd en uh, dan gaat het wat slechter. Dus, uh, dus ik denk met ervaring komt ook uh, de, de vastigheid wat je graag wil hebben. De vastigheid dat je, dat je weet precies hoe je met een wedstrijd om moet gaan. Elke keer en niet alleen elke tweede of derde keer. Dus uh, het is een kwestie van ervaring. Hoor alleen bij, bij jonge spelers denk ik. Dingen door je hoofd, is dat dan spanning of dingen buiten het voetbal? Het kan buiten voetbal zijn, het kan ook op het veld zijn, het maakt niet. Het, het, het kan alle, alle twee dingen zijn. Soms heb je, heb je een dag waar je, waar je heel graag wil scoren en dan vergeet je eigenlijk dat het belangrijk is om in, in, de, in de belangstelling van de team te zijn. En, en, en dan, moet je, dan moet je altijd herinneren dat, dat, dat het het belangrijkste is en, en, en doen wat je moet. En dan, dan heb je soms een dag waar, waar je nog meer kan. En dat, dat, dan speel je die mooie wedstrijd. Alleen moet je zorgen dat je de dagen waar je niet. Van de, van de, van de, uh, wanneer je geen uh, dagen hebt waar je, waar je elke keer uh, waar, waar je kan scoren en waar je mooie uh, acties kan maken. Dan moet je gewoon uh, zorgen dat je, dat je ook goed in de belangstelling van het team uh, uh, kan spelen. En, en, en daar heel belangrijk zijn. Iedereen Victor Fischer in gesprek met Sander Verrips. Zometeen een bijna landskampioen die misschien wel failliet gaat. Tot 11 uur, LOS langs de lijn met Twan van Peperstraten. Brad. R.I.M. uit halverwege jaren tachtig en follow me. In Leiden begint morgen de finale van de playoffs in het basketbal. In een best-of-seven-serie komt Alex Leeuwarden op bezoek. En dat is de grote verrassing dit seizoen, want de Friesen waren in de halve finale nog te sterk voor Dan Bosch. De nummer één van de reguliere competitie. Ondanks dit succes is Leerwarden allesbehalve zorgenvrij. De club heeft nog steeds geen sponsor voor het nieuwe seizoen en kan dus volgende maand kampioen zijn en failliet. Terwijl men in Leeuwarden druk bezig is met de toekomst... bereidt het team zich voor op die ontmoeting met Leiden... en maken de fans jacht op een kaartje met bijbehorend T-shirt. Gert Schurer, manager van Aris Leeuwarden. Wat voor impuls is dit voor de club, zo'n finale van de play-offs? Ja, het is voor ons een droom. Als je, als je de finale mag spelen als een relatief kleine club... Dan uh, moet je er ook helemaal van genieten, de hele serie. Ik weet niet, voor mij is er nog S. Maar hebben we ook nog een Sven? Ja. ja, zit hij ook in deze? Deel? Ja. ja. Weet. <laughs> Hoe hard de... hadden jullie dit nodig? Ja, in principe is het hard. Ik bedoel, het is leuk dat je de finale speelt. Als we in de halve finale waren uitgeschakeld, hadden we ook een heel mooi jaar gehad. Het is nu uh, mooi omdat je ook extra tijd creëert voor jezelf om een hoofdsponsor te vinden, die we natuurlijk op dit moment nog steeds niet hebben. Dus daar hebben we hebben nog een week of drie, vier voor om die te vinden. Zo, ja, talk in defense, guys. Come on, talk in. Use, hands, use hands, hands, hands, hands. Erik Braal, de coach van Aris Leeuwarden. Wat is nu het geheim van het succes? Nou, er is eigenlijk voor succes niet zo heel veel geheim. Het is hard werken en ondertussen uh, proberen steeds beter te worden. Elke dag op trainen. Maar uh, uh, ja, ik denk, ik denk, misschien moet ik er ook bij zeggen... Uh, de chemie tussen de spelers onderling. Uh, want dat is denk ik bij ons heel, heel goed. En, uh, en er wordt echt met elkaar samengespeeld. Verdedigend en aanvallend. Uh, niemand die zich boven het team voelt staan. Uh, iedereen die een bijdrage wil leveren. Uh, of ze nou jong zijn of uh, wat ouder. Of ze nou uit uh, het buitenland komen, Amerikanen zijn of, uh, of Nederlanders. Ik denk dat we een heel homogeen team hebben. George, George. <applaus> Judy, Paula. Op een hele knappe wijze in de playoffs gewonnen van Den Bosch. Nu wacht in die laatste serie de best of seven Leiden. Wat ligt jullie beter? Leiden of Den Bosch? Ja, zij spelen eigenlijk een beetje hetzelfde. Fysiek, eh, goed verdediging. Dus eh, ja, voor ons, eh, als we kampioen worden... Ma het maakt eigenlijk niet uit wie je, tegen wie je speelt. Als je als kampioen wil worden, dan moet je eigenlijk tegen iedereen kunnen winnen. Waar we Van den Bosch gewonnen. Nu wacht Leiden. En eh, wij verwachten een moeilijke serie. Maar het is niet, uh, het is niet onmogelijk. Ofzo. Hoe kijk je nu terug op dit seizoen? Hoe heeft dit team zich ontwikkeld? Ja, het is eigenlijk echt... Uh, als je kijkt, uh, de eerste helft van... Uh, van de seizoen was echt heel moeilijk, zeg maar. We waren eigenlijk eilandjes, zeg maar. We hebben heel veel, veel gesprekken gevoerd met elkaar. En... Maar dan alsnog, toen liep het nog niet lekker. En toen hadden we echt een gesprek met z'n allen, met de coaches erbij. Dat was echt een gesprek van 2,5 uur of zo. En ja, sinds toen zijn we echt, echt gewoon als, zeg maar, meer een team geworden. En uh, zijn we beter gaan spelen. Guys, two series. Serie's met vijf drie in een row. To finish it up. Nou, speelt natuurlijk wel iets op de achtergrond. Ares Leeuwarden is nog onzeker voor de toekomst. Geen hoofdsponsor. Zit dat in de hoofden bij de spelers? Zit dat in jouw hoofd? Nee, gek genoeg niet. Uh, uh, misschien als je daar los bij stilstaat, Maar als je zo met een team aan het trainen bent in de zaal... en je gaat een wedstrijd spelen... dan is het gewoon, we willen die wedstrijd winnen... en alle energie zit daarin. Het speelde wel een beetje voordat de playoffs begonnen. Uh, maar ja, uiteindelijk zijn we nu zo aan het winnen. En is het allemaal succesvol, dan ben je daar niet mee bezig. Maar het gaat ook over je eigen toekomst. Uh, ja. Misschien dat je volgende maand geen baan meer hebt. Ik kan me voorstellen dat je dan toch een beetje zorgen maakt. Ja, dat zou wel gebeurd zijn als ik uh, uh, misschien iets, uh, iets eerder in mijn carrière dit had meegemaakt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik bij alle teams die ik nu gewerkt heb... heb ik deze situaties meegemaakt. Dat er of veel minder geld was of failliet ging... Uh, ik heb zelf een sabbatical een uh, keer ingelast. Toen kreeg ik een heleboel mensen die geïnteresseerd waren in mijn diensten. Dus om heel eerlijk te zijn ben ik voor, voor mijn eigen hachje niet zo heel erg uh, uh, bang. En ik denk dat dit de beste reclame is die we kunnen hebben. Dus uh, het zou wel raar zijn als teams succesvolle spelers en coaches niet zouden willen hebben. Dat is een hele nieuwe variant van stoppen op je hoogtepunt. Ja, we hebben uit de lol gezegd gisteren toevallig nog. Van toen wij begonnen in de eredivisie, negen jaar geleden. Toen wonnen we de eerste wedstrijd bij de landskampioen. Dat was in Groningen toen. Toen wonnen we meteen in een vol Martini Plaza. En je kan nu de laatste wedstrijd kan je als Landskampioenschap, kan je landskampioen eindigen. Dan is het boek eigenlijk heel mooi uh, vol geschreven. Maar voor ons al lang niet vol genoeg. Want dan moeten wij vinden dat er nog veel meer hoofdstukken achteraan moeten. Maar hoe groot acht u de kans dat, uh, dat het niet gaat lukken? Dat er geen hoogspons komt? Ja, die kans blijft. We hebben hem nog steeds niet. En uh, we hebben wel goede hoop en we hebben ook gesprekken. En ik heb ook nog steeds wel het gevoel dat het niet kan mislukken. Met, met, met als, je, als we in deze fase geen nieuwe hoofdsponsor kunnen vinden... Ja, dan vraag ik me ook af of het basketbal in Leeuwarden... wel überhaupt een toekomst heeft. Want wat moet je dan nog doen om, uh, om, om een sponsor te krijgen? Ja, reportage was dat van Floris van Hoorn. en Morgen is de eerste wedstrijd in de best of seven... tussen Leiden en Aris Leeuwarden. De sportwereld moet een front vormen tegen dreigende bezuinigingen op lokaal niveau. Dat zijn ferme woorden van André Bolhuis, de voorzitter van NOC NSF, die de sportbonden zojuist toesprak op een bijeenkomst op Papendal. En hij riep op om de politiek in de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen eens stevig onder druk te zetten.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 Verenigingen die het al zo buitengewoon moeilijk hebben. Wat betekenen de huidige bezuinigingen? Hè? De 3 miljoen die bezuinigd moet worden ook omdat de lotto-inkomsten tegenvallen. Wat betekent dat voor de sport? Nou, op dit moment nog niet. Kijk, wij hebben met het noc nsf goed gespaard in het verleden. Wij hebben een reserve. En die reserve gaan we nu ook aanboren waarvoor die altijd gespaard is. Dus dat vind ik niet erg. En dat is goed dat wij dat ook een keer beseffen. Het is ook goed dat wij dat geld wat we daarvoor gereserveerd hebben... nu ook echt gebruiken. Maar het is wel zo, als dit jaren aanhoudt... dat wij dan in hele grote problemen komen. En ik zou ook de regering willen vragen... De zin in het regeer wordt meer geld van de kant spelen naar sport. Ik hoop zeg tegen de politiek, doe wat je beloofd hebt. Want je hebt ook gezegd, de ambities moeten we vasthouden. De top-10 ambitie, dat is een van die ambities die we vasthouden, sterker nog. Uh, Olympische Spelen ergens ver weg in de toekomst. Kom ook wel even om de hoek kijken. Ja, die kon, kijk, voor het NOC en NSF zijn de Olympische Spelen natuurlijk helemaal niet begraven. Wij hebben dat ooit bedacht, dat plan. Daar hebben heel veel mensen zijn zich daarmee gaan bemoeien. Dat is uiteindelijk, heeft de politiek die wij daar zelf bij gehaald hadden... heeft er zelf op hun manier ook weer afstand van genomen. Maar het NOC en ja, Jij noemde het net een achterloze pennenstreek, hè, waarmee je uiteindelijk van tafel ging, 2028. Ja, ik heb ook het gevoel dat het zo gebeurt. Het is gebeurd zonder enig overleg met welke partij dan ook.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 Er kwam toen wel het verwijt dat NOC-NSF zich niet hard genoeg opstelde in de richting van de politiek. Hè, om dat punt te maken. Die spelen moeten op die kalender blijven staan. Is dat nu ook een beetje de reden dat, laten we zeggen, jij, eh, NOC-NSF... dat jullie je tanden laten zien in de richting van de politiek als het om bezuinigen gaat? Nou, ik ben een praktisch man. Ik heb helemaal geen zin om enorm veel energie en verweer te gaan stoppen... op het moment dat ik geen rendement zie. Dus ik vind het helemaal niet erg om niet te lopen eh, roepen terwijl het geen functie en nut heeft. Ik dat bewaar... was een verloren strijd. Ik, op dat moment vond ik dat een achterhaalde discussie. Dus daar gaan wij ook geen energie meer in stoppen. Maar je hebt gehoord, wij hebben dat afgesloten, maar beginnen ook weer opnieuw. En wij gaan met onze evenementenambitie, alle sportambities in, in het plan, Olympisch plan, houden wij overeind. Daar gaan we mee door. En daar zullen we zo krachtig mee verder gaan, dat uiteindelijk die Spelen weer in zicht gaan komen. Om op olympisch niveau mee te blijven tellen, moet je ook in het bestuur vertegenwoordigd zijn van het IOC. Is er al meer duidelijkheid over de manier waarop er gezocht gaat worden naar een opvolger voor de kroonprins die nu koning is? Uh, onze koning zit tot 31 december van dit jaar in het IOC. En als hij eruit gaat, zal er een nieuwe Nederlander tot het IOC toetreden. En dat zal dus volgend jaar zijn. Die garantie is er. Nou, garantie, het is een beslissing van het IOC. Een hoop mensen denken dat wij daar iemand voordragen of dat wij daar op een of andere manier recht hebben op een kandidaat. Dat is helemaal niet het geval. Het IOC kiest zijn vertegenwoordiger in Nederland. Maar wij hebben heel veel contact met de president van het IOC, met onze koning. Dus ik heb er buitengewoon veel vertrouwen in dat het allemaal goed komt. En wie gaat het worden? Nou, dat is iets wat nog niet... Uh, uh, ja, gereed is om bekend gemaakt te worden. Dus dat zou ik even willen laten in de discussie die ik met de voorzitter van het IOC heb. André Bolhuis was dat, voorzitter van NOC NSF, in gesprek met Gio Lippens. En Bolhuis maakte tijdens die vergadering ook bekend dat de Pau de Mortagne prijs... voor de meest voorbeeldige Olympiër dit jaar naar Epke Zonderland gaat. Hij is de opvolger van Nicolien Sauberij, Pau de Mortagne. Een van de meest succesvolle Nederlandse Olympiërs. Hij was actief op vier Olympische Spelen. Spaces in between, sadness on the faces. I could see the chains, oh, the chains, talking about the chains.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 Een half jaar geleden een klein hitje voor Ryan Adams en Change of Love. In de Engelse Premier League waren vanavond twee wedstrijden. Arsenal tegen Wigan Athletic eindigde in 4-1. En daarmee is Wigan gedegradeerd. Afgelopen woensdag, of afgelopen weekend, won Wigan nog de FA Cup. En het is voor het eerst in de geschiedenis dat een ploeg in één seizoen de FA Cup wint en ook degradeert. En die andere wedstrijd ging dus tussen Reading en Manchester City. We hadden het al eerder in deze uitzending over. Het werd 0-2 door doelpunten van Aguero en Zeko. Ja, en dan uh, nog even naar een vrouwenvoetbal, want de bekerfinale bij de vrouwen gaat dit jaar tussen FC Twente en ADO Den Haag. Twente won in de halve finale met 6-2 van Heerenveen en ADO was voor eigen publiek met 3-2 te sterk voor Pek Zwolle. De finale wordt gespeeld op 31 mei in het stadion van ADO. En ik kan u ook nog melden dat Anouk zich zojuist heeft geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. Ze ging als tiende en laatste door vanuit de halve finale. Het lijkt wel een sportbericht, hè? Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt vanavond gepresenteerd door Mieke van der en Langs de lijn is weer terug morgenavond om half negen. En dan ruim aandacht voor de finale van de Europa League... tussen Chelsea en Benfica. Live te beluisteren dus morgenavond op Radio 1. Voor u dank voor het luisteren. Vrede avond. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag.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 Dit is Radio 1.